Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Jeroen komen met het NOS Journaal. In Vught is opnieuw een auto uitgebrand. De brand werd rond half drie ontdekt en kon snel worden geblust. De auto is vermoedelijk in brand gestoken door een pyromaan. Eerder vannacht werd op een andere plaats in Vught al geprobeerd een auto in brand te steken, maar dat mislukte. De afgelopen weken zijn in de Brabantse plaats in totaal elf auto's uitgebrand. Alle inwoners kregen vorige week een brief van de burgemeester. Hij roept hen daarin op om goed op te letten en verdachte situaties meteen te melden. Drie Amerikaanse jongens die twee jaar geleden waren ontvoerd... zijn volgens verschillende Amerikaanse media gevonden in Nederland. De jongens zijn nu elf tot veertien jaar oud. Twee van hen zijn broers en de derde is hun neefje.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 Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton zegt dat de verkiezingen benadrukken dat de inwoners van Birma zwaar onderdrukt worden. Ook wil ze dat er een internationale commissie komt die de mensenrechten in het land onderzoekt. Oppositieleidster en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi staat nog steeds onder huisarrest. Bij de laatste vrije verkiezingen in Birma won haar partij met een grote meerderheid van de stemmen. De partij doet niet mee aan de verkiezingen van vandaag. Het weer vannacht kan er langs de zuidwestkust nog een enkele bui vallen. De minimumtemperaturen liggen tussen 0 en 4 graden. Overdag vooral in het noorden zon. In het zuiden bewolkt met kans op regen en het wordt maximaal 9 graden. Dit was het in ooit. Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al 20 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. GFM. Met, met Nu de nacht. One-of-a-kind Way-oh I wanna